We got a show.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 De reddingswerkers waren op zoek naar meer dan 50 mijnwerkers die sinds de eerste explosie vastzitten. Er vielen zeker acht doden. Op het moment van de eerste explosie waren er rond de 360 mensen aan het werk in de mijn. De meesten konden op eigen kracht naar boven komen. Het ongeluk was in de grootste kolenmijn van Rusland, de Raspatskaya-mijn in West-Siberië. De explosie gebeurde na het vrijkomen van methaangas. In Spanje zijn de meeste vliegvelden weer open, waaronder de internationale luchthaven van Barcelona. In Noord-Spanje waren de hele dag twintig vliegvelden dicht door de aswolken uit de IJslandse vulkaan die langzaam over Zuid-Europa trekt. Honderden intercontinentale vluchten moesten worden geschrapt of liever vertraging op. Niet alleen Spanje heeft last van de asdeeltjes. Boven een groot deel van Noord-Italië zijn geen vluchten toegestaan van 8 uur vanochtend tot zeker 2 uur vanmiddag. Ook in Zuid-Frankrijk kunnen problemen ontstaan door de aswolk. De vulkaan op IJsland spuwt al weken as en lava uit. Het lijkt er niet op dat er snel verandering in komt. In Moskou doen vanmiddag voor het eerst NAVO-militairen mee aan de parade op het Rode Plein om de Russische overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Onder andere Amerikanen, Britten en Fransen lopen met hun Russische collega's langs het Kremlin. President Medvedev heeft de buitenlandse militairen uitgenodigd omdat de landen deel uitmaakten van de coalitie tegen Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Russische communisten hebben een demonstratie aangekondigd. Ze vinden het meelopen van de buitenlanders niet passen in de traditie van de dag van de overwinning. Het weer. Vooral in het zuiden kans op misbanken en het is een graad of 6. Overdag is het eerst bewolkt en droog. Later hier en daar zon, maar wel weer een toenemende kans op een bui. Door 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. -schroen. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM met, met nu de nacht. the then the nuck show you how your money is